Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur begint in Rotterdam de huldiging van Feyenoord. De ploeg is voor het eerst in zes jaar landskampioen. Dat wordt gevierd in het centrum van de stad op de Kolsingel. Deze jongen heeft een mooi plekje helemaal vooraan. Maar daar moest hij wel wat voor doen. Ik kom helemaal uit Friesland. dus ik, We zijn rond twee uur al vertrokken. en We stonden hier al om uh, vijf uur. Dus ja, dan is het wachten en uiteindelijk uh, dan kom je er wel. Heb je nog iets van geslapen vannacht? Uh, nee, helemaal niet. Helemaal niet, maar dat maakt allemaal niet uit. We staan hier uh, met z'n allen. Dus ja, we gaan er een mooi feestje van maken. De binnenstad is ingedeeld in vakken. De meeste zijn vol, maar achteraan is wel nog wat plek. In het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam komen steeds meer jonge slachtoffers binnen met schot- en steekwonden. Volgens NRC werden er tussen 2010 en 2020 rond de 100 jongeren opgenomen. In de eerste helft van vorig jaar alleen al waren het er al 23. Volgens het ziekenhuis komt de stijging onder meer door bendes die elkaar opjutten via social media. En de Oekraïnse president Zelensky is vandaag in Londen voor een ontmoeting met de Britse premier Sunak. Zelensky is bezig aan een tour door Europa. Zaterdag was hij in Rome en Vaticaanstad. Gisteren tikte hij in één dag Berlijn, Aken en Parijs aan. En tientallen koeien die vorige week ontsnapten uit hun wei in Varsenveld hebben enorme spierpijn. En sommige zijn kreupel, zegt de boer tegen Omroep Gelderland.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 En het weer nog in het oosten behoorlijk wat zon bij een graad of 19. In het westen juist een bewolkte dag met vanmiddag regen of motregen. En daar is het ook een stuk frisser rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er staat in onze regio file op de N244 vanuit Alkmaar naar Edam... ...voor de aansluiting met de A7 drie kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Almost De Days of Early Spencer, Mooi, ja, Wat het gaan de, we doen in het tweede uur? Nou, we gaan een hele bijzondere dingen doen. Want we hebben het vorige uur afgesloten met een uh, dingetje met kaplaars. Kap rubberen kaplaars. Een parodie op de rode schoentjes. En op beide heb ik uitvoerig gedanst uh, in mijn uh, wat jongere jaren. <laughs> Niet heel lang geleden, maar... Uh, maar we gaan dus uh, praten met uh, in het kader van Broom Standwoord. Gaan we praten met Frank Paardenkoper. Uh, die zit hier aan tafel. Ja, uh, dus alias uh, Dingetje. Alias dingetjes. Dingetjes, dat jij uh, hier uh, onderdeel uitmaakt van Broom Standwoord. Dat moet geloof ik wel. Uh, een van je hoogtepunten zijn in je carrière, of niet? Ja, een van de hoogtepunten is. Ja, een van de ja, Absoluut. Ja. Ja. Zeer vereerd ook trouwens, dat ik. Uh, ik heb nooit gezegd eigenlijk dat ik artiest ben... zozeer als wel antiest. Antiest, hè? Ja, ja. Ik, ja. Uh, ik heb niet uh, genoeg... Uh, vind ik zelf altijd... Uh, in huis om me nou artiest te noemen. Want ik vind als je echt artiest bent... heb je denk ik wel iets meer te melden... dan onze uh, met enig respect... onderbroekenlol. Dus uh, niet zozeer artiest. Ik ben nee, altijd lekker ja. bij, de, bij de KLM blijven werken. Ja. En ik denk dat dat ook... enerzijds wel de kracht is geweest... van dat we het op die manier... ...daarbij hebben kunnen doen. Ja, maar toch heb je een, een behoorlijk oeuvre aan, aan platen gemaakt, hè? Ja, we ja. 75, 75 werkjes gemaakt. Uh, niet allemaal hits dan, natuurlijk. Nee, maar een, een aantal, aantal daarvan... Ik zou niet eens precies weten hoeveel. Misschien 20 of 15 of zo. Ja, Die toch wel hitjes werden. ja. En nou ja, dan, dan, dan hoor je wel tot de grote in de Nederlandse muziekindustrie, toch, of niet? Of uh, zie je dat niet? Ja, zo? het was bij momenten leek het daar wel op. Ja. Bijvoorbeeld uh, ja, kaplazen was zo'n nummer. Dat ja. ging ook, uh, geloof ik in drie <tus> weken tijd stond het uh, dacht ik nummer twee in de top 40. Om ook weer vervolgens met dezelfde snelheid uit de top <tus> de te uit het donderen, ja. Maar het was uh, ja, bliksemschicht werk. Ja. Heel snel in de top en ja. dan ook weer snel eruit. Ja. En ook leuke optredens. Uh, ja, We zijn er nou nog ja. wat te zien hier en daar op YouTube. kun je ja. dat wat vinden? Ook dat, ook dat is deel van mijn uh, artiest zijn. Want ik, uh, en als je echt uh, artiest bent... dan vind je het natuurlijk prachtig om op te treden. Maar ik vond het afgrijzelijk. Uh, ik deed het eigenlijk omdat ik het... Uh, min of meer moreel verplicht was... aan de platen, platenmaatschappij... die dan toch wel in mij had geïnvesteerd. Uh, dus ik denk, nou ja... om die gasten ook, uh, en mijzelf ook natuurlijk wat uh, terug te laten verdienen... Moest ik natuurlijk wel optreden. Ja. En een Loogman, God hebben zijn ziel, die ging ja. dan altijd mee. En uh, die had wel de gaaf om mij uh, zo goed mogelijk, uh, voor zover dat lukte, op mijn gemak te stellen. Maar, maar, ik was wat, altijd ontzettend blij als het afgelopen was. Wat, wat vond je er verschrikkelijk aan dan? Nou, als je geen. Uh, als je artiest bent, dan moet je ook, denk ik, over een zeker zelfvertrouwen beschikken. Ja, dat is wel handig. Nu heb ik dat wel, maar niet als artiest. Nee. Dus ik <laughs> nogmaals, heb mezelf derhalve ook nooit artiest willen noemen. Want ik, vond het, ik stierf duizend doden elke keer. Als ik kreeg, ja. was het natuurlijk een heel karig programma. En als je in oog en neemt de wijze waarop wij die plaatjes maakten. Ger maakte dan vaak de tekst. Ger Loogman. Ja. En daar bleef gaandeweg in de studio uh, vaak nagenoeg niets van over. Dus ja. het was gewoon alleen provis, allemaal rottigheid die ik daar ter plekke inboerde. Ja. Die Paul Post, eigenaar van Studio Rose Garden, waar we dat allemaal opnamen. Volgens monteerde en dan werd het uitgebracht. Ja. Dus zo is het veelal ook gegaan. Maar, noem eens... maar dan bracht ik mezelf wel in een lastig parket als ik dan, dan moest optreden. Dan moest je het weer onthouden. Dan moest ik ja. het onthouden, want playbacken, dat was ook drama. Ja. Dus het was kortom uh, Captain Chaos. Noem, eens, noem nog eens iets waar je af en toe nog wel gillend wakker van wordt. Een optreden. <lacht> nou ja, de allereerste, uh, ik ga wegleen, waar het mee begonnen is, in ja. 1977. Daar zat ik toen de tijd als, uh, als uh, beginnend KLM-klerk... Uh, Ineens op een artiestenstoel. 46 jaar geleden, vrouw. Ja, ja, een tijd geleden. En, uh, ineens word je dan gebombardeerd door uh, artiest. omdat je, je <laughs> sterreizende is in de, ja. <laughs> in de hitparades. Met een uh, ja, eigenlijk, het zweefde ergens tussen. Uh, waarmee ik André van Duin niet in discrediet wil brengen, zeer zeker niet. want dat is uh -huh. ook een echt artiest. tussen André en Chef en Oekel. Ja. Zelf altijd ja. een beetje. ja, onderbroekenol. Ja. Je hebt mij wel eens verteld een, een optreden voor studenten uh, ja, dat, dat je, je nog uh, goed voor de geest kan ja, krijgen. Ja, er zaten natuurlijk ook wel hilarische optredens tussen waarbij het, en dat voelde ik dan ook wel aan, niet zozeer aankwam op wat je daar nou ging neerzetten. Als wel op wie je was ja. en met je gekke werkje. Ah. Dus kijk, die, die, die studenten dat waren natuurlijk uh, een boeventuig. Daarvan kan je je ook heden ten dagen niet voorstellen met alles wat die gasten flikken dat dat lui zijn die wellicht in de toekomst uh, behoorlijke maatschappelijke ja. functies de CEO's uh, vervullen. Zijn, ja. ja. En zo was het ook toen ter tijd al met het studentenoptreden... geloof ik voor het 750 jaar bestaan van een van de studentenverenigingen in Utrecht... aan het Sint-Janskerkhof. Maar die hadden dus uh, Willy Alberti. Uh, die, die moest tot vijf keer aan toe glimlach van een kind zingen. En ja. elke keer als die klaar was, werd hij weer het podium opgeduwd. Anita Meijer. Ja. En... Uh, een of andere striptease act. En uh, wie was er nog meer? Nou ja... Rio misschien? Nee, niet, niet Ria Falk. Nee, nee, nee. nee, dan was dan, hij voor ja, zei, ja Ja, ja, ja. <tie> ja, dat was ook... Die hadden natuurlijk zo'n verkeerd mogelijke act samengesteld. Hè, met een striptease danseres. En een uh, act met een hondje en twee beren. En uh, één beer... die was al uh, door al het rumoer... over zijn zijk gegaan. Dus die zat al in de Hannomag-bus. <tie> Toen we pand ook binnenliep, was wel grappig. dan zei Gerk, kijk nou, er zit een beer in die bus. Een beer in die bus, Waar welke bus? Ja, die Janomag-bus daar. Er zat een beer met een melkkorf op, achter in bus. En we kwamen daar dat uh, soort schoolgebouw binnen, echt een beetje Maria-school achterin, karakteristieke granieten trappen en zo. En er was een geurtje ook. En daar hadden ze natuurlijk uh, één grote zooi van gemaakt. Er was wel een uh, coulisse gemaakt met achter de coulisse een bar. En uh, die andere beer zat aan de bar trouwens... met zo'n zo vergroomde circuskruk... met grote klauwen op die bar. <middels> <middels> met <de melkorvel>. is <middels> <middels> ja, een Ja, zat met een geleuvelhoed op... en een shaggy. Ik denk, de vader misschien van een van de tuigelaten van die studenten. En ik denk, nou, dat is het hele pand geïnondeerd. Uh, pis, water en bier. Dus uh, ze hadden fik gestookt op de trappen. er gingen vier studenten met een omgekeerde keukentafel. Ieder zich vasthoudend aan een tafelpoot. Door een brandende kranten naar beneden. Met een omgekeerde tafel. En denk ik denk: oh shit, wat gebeurt hier allemaal? Ja, ja die echt met het berend hondje viel helemaal in het water. Want uh, die gozer probeerde nog om de zaal tot kanten te manen. Uh, en die, die, die zaal die werd dan aangestuurd door de priesters dus Die zaten vooraan in luie leunstoelen. En gingen die staan met de duimen omhoog. Dan was het... Uh, de, het zijn voor de zaal om dus hup, die act nog een keer uh, ja. te, te horen. <laughs> en uh, gingen, ze bleven ze zitten en ze deden de duim omhoog. Dan mocht de act worden afgemaakt en dan moest de artiest wegwezen. Maar gingen ze staan met de duimen naar beneden, dat was het zaal, het zijn voor de zaal om te gaan gooien met alles wat maar voor was. Ja, nou, tegenwoordig nou, wordt artiesten. er nog een biertje in een, in een voetbalstadion geworpen. Ja. Maar jij hebt zeg maar de begintij daarvan meegemaakt, in die zalen. Was het... ja, ja, ja, dat was de, ja. dus naar nou, die berenacten liep helemaal uh, uit de hand, want uh, een ja. van die studenten die de acten aankondigden, die ging dan... Zit op een krukje, maar op de rand, dus het krukje kantelde. En aan de andere kant zat het hondje, werd gelanceerd. kwam boven die beer terecht. Die beer helemaal in de stress. Oh. Dus aan die zaal, majoelen, ringen. Gasten met afgerukte jacketmouw aan de lampen te zwaaien. Eén uh, grote chaos. Ik dacht, wat een tuig. Maar ja, toen moest ik op. Dus ik had nauwelijks twee woorden gezongen. Van, ik, volgens mij was dat het Italiaanse lied. En uh, die gasten gingen al staan met de duimen naar beneden, die prezen. Dus ik zag al uh, bierglazen. Die Oostenrijkse pullen met wapperende tinnen deksels erop op me afkomen. Dus was... Maar goed, ik heb daar wel mijn geld gekregen voor twee woorden. En dat was ja. dan achteraf ook alweer ja. aardig. En je bent niet geraakt, uh, Nee, niet geraakt. Je... Nee, ik zag ja. het gelukkig aankomen allemaal. Ja. Maar, uh, dat, dat was wel grappig. Maar toen keek je al weer uit naar je volgende optreden waarschijnlijk. Nou, niet eigenlijk niet. Maar uh, wel, wel een optreden, want het gebeurde dan af en toe ook wel eens. Zoals in de Marianne Bar in Wieringenwerf. Dus wat die uh, zaaleigenaar. eigenaar, want je zit dan voorafgaand aan het optreden, zit je gewoon. Een bakje koffie te drinken. De sociale eigenaar van de Marianne Bar die zei. Uh, nou, André Hazes die pruimde ze niet. En John, John Spencer die pruimde ze ook niet. De enige die eigenlijk wel uh, in Palingland uh, op wat vertrouwen kon rekenen was uh, Simca Marina. Ik zei, Nou, dat is lekker, dan moet ik zo meteen met die kaplaars ja. op. En ik uh, heb al iets van. Nee, dat gaat het goed komen hoor, dan ga je meemaken, zo weet je wel. En toen kwam ik op en dus ik, Tippetjes van twintig jaar met minirokjes en uh, kaplaarzen aan. En denk ik oh, ze vinden het waarschijnlijk echt leuk. Als ze het <lacht> niet natuurlijk. Ja. Dus, en, dat, en ze vonden het inderdaad leuk. Dus dat optreden stond dan iets beter dan alle andere optredens. Ja, leuk. Dus. Hey, jij bent in de 77 begonnen, hè, zei ja. je? Je eerste nummer was Cocaine in My Brain. Klopt, ja, klopt dat ik, dat ga dat was ik ga van, wegleen. Dat was van ja. Cocaine Running Around cocaine my in My Brain. Van, ja, uh, Dillinger, waar ook de naam Dingetje dan... Ja, Dillinger. En daar komt ook de naam Dingetje vandaan. Ja. Maar hoe, hoe, dat was uh, op aanraden van uh, Alfred Lagarde. Heel, uh, klopt dat uh, Dat je toen begonnen bent? Want hoe kwam je nou, daar opeens in terecht dan? Ja, Gerloogman was toen te de tijd Plugger. Ja, Plugger. Hè, ja. En die was, uh, als ik het me goed herinner, met de opname bezig in, uh, in Den Haag... Studio mm -hmm. Zeezicht, ik weet niet meer precies. Maar eigenlijk hebben we daar, uh, puur voor de lol, uit balorigheid, hebben we hebben maar vier sporen studiootje, Dat nummer dat opgenomen. Dat nummer uh, variant daarop opgenomen. Ja. En Gerrit liet dat gewoon en passant even horen aan zijn baas. Die zei, het is lachen dit, wat een ja, idioot, het gaan wel we leuk. uitbrengen. Ja, ja, en toen ja. verkochten we ineens 60.000 singles. Ja, 60.000, ja. Wow, zo. dat is een enorm aantal. Dat is wel fors, ja. Er zijn artiesten die, die het niet kunnen zeggen, nee. Nee, nee, nee daarom. Dus uh, wat nee, dat betreft ja. nogmaals ging het heel snel en was het ook weer snel weg. Ja. Wel, wel grappig is dat mensen, ook al was Kaplaars uh, in 19, uit 1992, zich dat nog altijd zo goed kunnen herinneren. Ja, begrijp ik, ja. ja. Dat vind ik toch wel grappig. Ook hier in het dorp uh, hebben mensen het daar nog steeds. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. ja. Heb jij ooit overwogen om je werk op te zeggen bij de KLM? Nee, nooit. Helemaal... Nee, nee, nooit? nooit nee. Wat deed je bij de KLM? Nou, ik werkte toentertijd bij de commerciële inklaring. Mm -hmm. En later ben ik bij speciaal vervoer. Speciaal ja, ja. Ja, ja. Een soort verkoop, operationeel, alles ja. wat. Dus nooit overwogen om dat op te zeggen en dan het nee, artiesteleven nee, nee, in te gaan? Nee, nee, nee. Dan had ik dik, een, dik in de goot gelegen, denk ik. Ja. En, wat, en dat werkt tenminste voor mij dan zo. Op het moment dat je moet presteren, omdat, en dat doe je dan, omdat je dan beroepsmatig en de weer bent, je een platencontract hebt getekend. Dan komt daar zoveel druk op. Dan zou ik dat niet meer uh, trekken. Dat gaat ten nee. koste van de creativiteit. Uh -huh. Dus de luxe was wel dat ik het er altijd bij heb kunnen doen. Als een uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Gekkigheid. Ja, en met jouw grote vriend uh, Ger. Als het goed is, uh, komt straks Ger nog even aan de telefoon om een paar dingetjes te vertellen. Ja. hoe het ging allemaal. Uh, de prim, de... Uh, heb je hem? Sorry. Heb je Ger of niet? Dat wordt overdenken. Sorry? Ger. Oh, nou, dan zal ik je zo oh, dat... even het nummer geven. Oh, maar in ieder geval... Uh... Yeah. ja, want Ger, Ger is een goede vriend van jou. Ja. En uh, nou, jullie zijn uh, oh. dat samen gaan doen eigenlijk, hè? Ja. Um, ik ga zo eventjes... Uh... Ja, Ger heeft uh, altijd wel uh, gehoopt dat ik echt uh, artiest zou worden, maar... Ja, dat vond hij jammer. Dat, uh, dat, dat je... vond hij wel heel jammer, ja, want hij dichtte mij wel die... Uh eigenschappen toe. Ja, ik je kan me voorstellen. dat je iets nodig hebt, maar ik, ik uh, niet. <laughs> dus, uh, uh, nou ja, Ger wil graag dat jij doorging, maar ja. jij uh, zag die er toch die niet, iets anders? bleef er maar aan trekken en uh, ja, allemaal uh, achteraf beschouwd. Ja. Uh -huh. ik wel het idee dat het ook zo heeft moeten gaan. Ja, begrijp ik, ja. Want, ja. Want jullie en, kwamen steeds op nieuwe ideeën, hè? dan ja. hoorde je een liedje. Ja, en... we zaten af en toe nachten in de studio bij Paul Post. Ja. <laughs> en uh, inderdaad, Ger, hè, wat jij zegt, hoorde dan iets... Uh -huh. Zo begon het ook met die kaplaars, want ik weet nog precies waar ik uh, reed op de Heerenweg. In mijn zwarte chevroletje en... Uh... Uh. Ik hoorde dat nummer uh, en uh, oh, de rode schoentjes. Balshoentjes. Ja. Ja. En, en op dat moment werd ik eigenlijk gebeld door Ger. Hij ja. zegt: We gaan vandaan de studio. Ik zeg: Toch niet om dat nummer van die uh, schoentjes? Ja. Hè? Ja. Ja. Dus, nou, zo hebben we dat diezelfde avond uh, nog opgenomen. Het ja. was Booming Support, geloof ik. Hè? De, uh, Sorry? Booming Support was toch de Oh ja, inderdaad. Als het goed is, hebben we Ger even een telefoon. Klopt dat, Ger? Oh, hij moest nog even een ja. klant helpen, want hij is bezig ja. met strijden. Dus dan wachten we heel even, wachten we heel even. Ja. Uh, Waar mensen ook jou van kennen, is het drinklied met het Sanford's Monacoor. Ja. Ja. Uh, nou ja, heb je daar ook wel. deel van uh, ja. uit mogen maken. Dat was uh, mijn uh, artiestenhoogtepunt, zeg maar. Toen bij het Sanford's Monacoor. Uh, maar hoe kijk je daarop terug? Want nou, dat was eigenlijk het allerleukste optreden ooit. Ja, in ja. uh, Roeselaar, in, uh, in Arendoek. België. Arendong, sorry. Arendong, ja. Yeah. Op volle toeren. Zo, op volle toeren, dag, ja. He. Ja, uh, ja maar het monnikorde was fantastisch. Ja, met en Die groen... hadden de avond tevoren nog uh, niet onverdienstelijk gezongen in de hervormde kerk. Ja, dat zou he, best kunnen, he. ja. kerk. Ja. Ja. Om vervolgens uh, des andere daags weer om half elf uit de kerk te verdwijnen. Ja. Hallo, hallo. Ja, klopt. Maar hallo, was, hallo. Toen, we zijn toen vrij vroeg aangekomen. In, hallo, hallo. Ja. En de opname was pas uh, smiddags. En uh, ja, in de tussentijd weet je ja. hoe het gaat. Dan ja. zit je niet aan de spa. En, uh, ja, Ger is aan de lijn. Ger, goed. Hallo, hallo. Ben je er, Ger? Ger, ben je er? Ach, iedereen is op zoek naar nou, Ger, maar volgens ja, mij... Ja, is uh, hij is niet... op werk, het is moeilijk. Hij hey, klanten binnen natuurlijk. Nou, Ger is je nog op niet. eigenlijk? Ja. Nee? Nee. Helemaal niet meer, hè. Nee. wil je nog een nieuw nummer uh, een keer maken? Of zeg, zeg nou, je nou, Ger heeft af en toe wel wat ideeën met Ria Valk, maar die, hij heeft er een mail gestuurd, daar hebben we nog geen reactie op. Uh, Oké. Okay. Dus jullie zijn nog wel bezig om iets uh, misschien te doen? Ja, dat altijd wel. Ja, ja, een beetje een ja, ja. uh, soort van latent. Ja, Dan ja. boert er weer wat op en dan, uh, Ja, je hoort en natuurlijk een nummer ja. keer en dan denk je ja. van nou misschien is dat wel leuk. Maar het optreden met het Sanfense mannenkoor was natuurlijk hilarisch. Ja, dat was enorm uh, hilarisch. Dat ja. kun je wel zeggen. Uh, ik ik uh, uh, kan me goed herinneren dat ik Jeroen Reumerman, die, uh, die helaas uh, overleden ja. is. Ja, jij hebt hem overeind moeten houden. Ik heb hem overeind moeten houden. Ja. En zijn jasje moeten trekken. Ja. Want anders was hij gewoon, boom, zo naar voren. Uh, ja. Want we, we kregen later ook nog wel uh, uh, van mensen die het gezien hadden ja. de vraag van, nou, hadden jullie er nou zoveel gedronken of niet? Ja, ja Pierre Cartner die ik kwam... Zei, nou, het mag geen naam hebben. Pierre Kartner die kwam ook nog naar me toe. Ja, Pierre Korten ook wel toe. die zei, dat is leuke ding met akkoord. Dat is net ook echt of ze wat <laughs> een bakje op hebben. Ja, of, als het dus goed is, hebben we dus Ger nu wel de telefoon. Ger, ben je Nou, dit lukt niet eens. Wat heb je gedaan, jongen? Hoi, hey. hey, Ger. Hallo. Wat heb je gedaan? Uh, Goedemorgen. Ben je er, Ger? Dat doe niet goed. Nee, dat hebben we er al. Nee, Ger niet. Ik heb ook al een Gewoon een lastige verbinding, Ja, ja. In ieder geval, Ger, ben je er? Nee, ik hoor Ger niet. Ik We horen Ger niet. Maar zeg het maar. Ja, ja, Blauwe Kamel, hè? Blauwe kameel? Ja, dat vind ik altijd wel. Ik het Ik dacht dat dit mogelijk ging, maar... Het is een. Uh, los, uh, minder, geloof ik. Kom maar. Ja. Het past wel een beetje. Hoe het ja, ja, ja, ja. allemaal ging, geloof ik. Ja, ja. goed. Er, uh, uh, uit de losse ja. Want je hebt ook nog. Uh, okay. zeg maar, uh, uh, uh, Verzamel-LP's uh. gemaakt, hè? 13 de dingetjes. Ja. Uh, ja. <laughs> Verkochten die ook een beetje, of niet? Nou, niet zo heel erg. Nee? Maar, nee, nee, voor, nee. De, voor de hardcore fans ja. wel, maar. Ja. Uh. Nee, dit, die want uh, dat uh, ja, het is natuurlijk hard. zo dat uh, de jongeren die kennen jou helemaal niet kennen. Want uh, zie je wel eens hoeveel ja. keer er, bijvoorbeeld. Nou ja, ja jij ja. bent jong natuurlijk, <lacht> uh, dat klopt. Jij kent hem dan wel. Ja. Maar uh, uh, zijn, uh, zie je wel eens wat, hoeveel er gekeken wordt naar YouTube-filmpjes? Of. of, of? Uh, nee, niet, niet echt. Nee, niet echt. Nee. Nee, niet echt nee, dat, nee. Maar dat interesseert jou ook niet zoveel meer. nee. Wat, uh, nee, nee. nee. Nee, het was een hele leuke uh, periode. Ja, eigenlijk een de afgesloten periode. Ja. ja, zeg, een beetje latent blijft het uh, ja. achtergrond tot misschien wel weer een keer een leuk idee. Uh... Ja, maar je kunt er natuurlijk uh, uh, heel prettig op terugkijken, Ja, Ja, absoluut. Ja, ja het mij. was heel leuk om te doen. En ja, wat ik er wel aan over heb gehouden, wat ik echt met heel veel plezier doe, is dat Radio 10... Ja, de, uh, op, ja de, de, op dit moment zit je daarbij bij ja. Radio 10, zomertijd. Bijna 17 jaar, begonnen bij Veronica. 17 jaar ja. duurde je dat alweer. Ja. Met, uh, met Veronica erbij en nu dan 5, 6 jaar bij uh, Radio 10. Ja. Is dat bij elkaar al iets van het 17 jaar. is toch wel heel lang ja. ja Het is alleen op vrijdag, hè? zit je daarbij. Ja. Ja. ja, vrijdag live. En dan voor de uitzending vrijdag begin nemen we een aantal dingen op. Die voor de maandag tot en met de donderdag. Mm. En dat is toen ter tijd tot stand gekomen door uh, Rob Verzomeren. Ja. Die, uh, was wel, die zat volgens mij toen bij de Tros. En die heeft er wel heel vaak voor gezorgd dat het ook echt hitjes werden. Ja, ja. ja. leuk Want hoor. Want in het begin hadden heel veel DJ's zoiets van... Uh, we moeten met die bagger, dan gaan we niet draaien. Ja. En Rob Verzomeren, als, als Amsterdammer, ja. zag helemaal die humor... Dus die uh, draaide dat steeds, ja, op een gegeven moment kwam het daardoor wel vlot en gingen uiteindelijk, als het de charge binnenkwam, de andere ja. dj's het ook draaien en toen ging het helemaal hard. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dus we, moeten, dat. we moeten je, uh, niet onderschatten. Jongens, ik hoor, uh, ik hoor als jullie mij horen, dan klopt het, maar ik hoor jullie niet in ieder geval. Ik hoor verder niks. Ik ga nog even afrekenen, Tom. Ja, ja. Goeiedag. Goeiedag. Ja, 69 ja. euro ja. cent. Ja. Ja. Want we zien jou ook uh, regelmatig rijden in uh, prachtige Amerikaanse wagens. Ja. Dat is ook een hobby van je, hè? Ja, dat is mijn vrouw. Ja. Ja, Als ja. ik mijn rijbewijs heb, uh, rij ik Want je bent echt een pet petrol head. Ja, zeker. Je maar ja, elektrische auto's zijn niet aan mijn besteed. Nee, he, dat vind je dat maar niet, hè? Nee, over, uh, over vijf of tien jaar moet je, moeten we allemaal elektrische auto's rijden. Nou, dat gaat niet gebeuren namelijk. Dat, nee. ze, dat willen ze wel, want nu uh, kon je alweer lezen van de week dat het hele leaseprogramma programma van 2025 al is geschrapt. Omdat ja. het simpelweg niet kan. Uh -huh. Ik denk dat waterstof. Uh, uh, heel goed, de is. Oké, okay, bye bye. Ja, maar dat zal wel even duren voordat. Ja, maar in ieder geval ook dat, uh, ik blijf uh, ja. zolang ik benzine rijden. Ik begrijp het. Wat, wat, wat, is, wat is jouw, uh, uh, zeg maar, uh, de mooiste auto die je hebt? Ja, nu ik, ik heb ik er één misschien, nog een tweede. Uh, een oh, je hebt al meer gehad, nee, maar. Nee, nee, ik heb ik wel gehad, maar ik heb... Oh, je hebt een beetje afgestoten? Ja, ja. uh, je hebt nu een Buick. Een Buick Electra uit 68. Dus elektrisch, misschien oh, ja. dat uh, nou. De ja. naam, zou doen van. Ja, uh, hoewel, er zijn wel mensen. Ik was van de week bij een bedrijf en die laten hele oude Jaguars bijvoorbeeld ombouwen. Ombouwen elektrisch, elektrisch meen ja, ik Heilig Ja, ja ik vind, uh, dat lijkt je je mij doen. ook. Ja. Ja. Goedemorgen mannen. Ja. Ger. Ja. Ben je er? Ja, ik ben er. Ja, leuk dat je er even bij komt, Gerrit Loogman, uh, heeft lang samengewerkt. gewerkt en werkt eigenlijk nog samen met zijn goede vriend Frank Paardenkoper. En met jou over... zelf, met, ja. met jou ook, hè, Hans? Ja, zeker, hey, absoluut. Oh. Maar, ja, bij, bij, bij Strijder, hartstikke leuk. Ja. Hey, maar we ja, hadden het er ja. net over, uh, jij was graag doorgegaan met de optredens van, uh, ja. van Frank, klopt dat? Ja, als dat had gekund, dan was uh... hallo was dat een, een, een goede optie geweest. Ja. Oh, dat, dat, dat, dat ja. Vond je wel jammer dat hij niet doorging? Ja, ja, zeker. Hebben jullie even één even momentje? Ga ja hoor, uh, ja, prima. Wij, Frank, oh, is moet ja, een, daar moet ja. even ja. Ja. Het is natuurlijk hartstikke Perfect. druk. Goeie, Goeie Ben je er nog, nog hè? He? Ja, ik ben er nog. Ja, oké. Okay. Wat de kost nog, de benzine tegenwoordig? Klassiek. Ja, <laughs> dan Nou, we, we, we schakelen nu live naar, Ach, naar nee. de strijder. Ben je er nog, Ger? Ja, ik ben er nog jongens, okay. maar ik, ik zit even in een, uh, een afrekening. Ja, wij zitten even in een live uitzending. 8,50. Dus... <laughs> ja, 10, <50. laughs> 20. Ja, tien, dus tien. Uh, en 10 is 20. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, hè? Nee, zo is het, zo gaat dat, uh, Ger. Hé, hey, nog één vraagje, Ger. Um, wat, ja? is jou, wat is jouw hoogtepunt uh, geweest uh, samen met, uh, met Dingetje? Nou ja, dus, tjus. Zeg maar de afgelopen 40 jaar is één hoogtepunt is geweest. Is gewoon één hoogtepunt, ja. Nou, dat is een ja, groot ja. hoogtepunt. Ja. ja toch, Frank? Zeker, ja. Zo kan je het ook zien, ja. Maar kom, komt er nog een, een, een, een, ooit een, nog een singeltje, een, een, een nummertje? Nee. Uh, ja, we zijn wel, ik heb wel een idee. Wacht even jongens, want dan als er mensen even weg zijn, dan... Uh... Ja, nou ja, goed, we, ja, moeten, we moeten bijna gaan afsluiten. Ger, oh, want, uh... Ja, laat maar afsluiten, want het gaat niet goed zo. Nee, oké, okay, nee, maar heel leuk dat je even erbij bent geweest, uh, jongen. Ja, nee, heel en, uh, goed. en veel succes ja, nog bij uh, Streider, ja? hè? Dit is kijk. Oké, Ja. Dat, dat, dat, Fijne dat, dag, Ger. <laughs> uh, ja, dat is natuurlijk heel lastig om uh, tijdens een werk zeg maar, uh, dingen te doen. Um, je doet ook de, de, de, de files bij, bij Zomertijd, hè? Ja. Hoe is dat ontstaan? De, de file... Keer dat, ja, dat Rob mij uh, vroeg om een keer gezellig aan te schuiven, zat ik daar. En het was inderdaad heel gezellig. En uh, toen zei hij, kom je volgende week weer? Ja. Ja, ik vind het wel gezellig. Maar, uh, en hij zei ja. klaarblijkelijk ook... Maar toen zat ik daar de tweede keer en toen dacht ik van ja, misschien kan ik me nuttig maken. Ja, maar je moet iets doen. En dus ik zeg tegen Rob, kan ik je misschien een keer die files voorlezen? Vind je het leuk dan? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Maar, dus ik las die files voor. En uh, ja, dat zijn tenslotte toch wel, ook al hebben mensen allerlei andere middelen tegenwoordig om files in de gaten te houden, de officiële filemeldingen van de verkeersdienst. Ja. Dus ik las dat op en ik nou, dat is ook een beetje saai. Dus ik gooit er ja. heel voorzichtig een klein accentje in. En uh, ik dacht, nou komt er iemand van boven van, uh, wat zijn jullie nou? En dat kan helemaal niet. Maar ik hoorde helemaal niets. Dus eigenlijk ging het van kwaad tot erg. En een accentje werd een typetje. En ik hoorde nog steeds geen klachten, af en toe, van mensen die een mailtje stuurden van kunnen die filelezers zo slecht verstaan. Ja. En uh, toen ging het nog wel om, om de files, maar al spoedig niet meer, want er kwamen steeds meer typetjes bij en niemand klaagde en sterker nog. Spachen, nog een hè? Ja, eigen leven leiden ja. en, en omdat ik bij de KLM heb gewerkt met allerlei nationaliteiten van over de hele wereld, uh, heb ik wel wat accenten opgepikt ja. en andere talen, althans woorden, frases. Ja. Dus die heb ik allemaal uh, gebruikt. Ja, en, uh, en het zijn dat typetjes geworden? Dat is natuurlijk ja. helemaal top voor de voor de files, he, ja. want het is Altijd druk om de heel snel Ja, Frits, uh, Frits Stouw en uh, Jaap Kat. Dat zijn de meest uh, populaire. Heb ik. Ja, ja, ja. Frits Tau. Ja. Ja. <laughs> dus, ja, de Duitse taal is natuurlijk uh, het meest uh, humoristisch. Ja. Ja, absoluut. Om een beetje te schreeuwen. Absoluut. Nee, dus, dat kan ik uh, voorstellen. <laughs> ja, een beetje stemverheffing. Ja. Dus daar ga je voorlopig nog wel mee door bij uh, Zomertijd. Ja, sterker nog. We hebben dit jaar weer met Zomertijd de Gouden Radioring gewonnen. En we zijn het uh, op een uh, best... Uh, beluisterde. -programma. Best ja. beluisterde. We hebben gewoon uh, Goed hoor. op een vrijdag gewoon 2,5 miljoen luisteraars. Meen dat? Ja? ja, zo. Ja. Dat is Keurig onlangs hoor. uitgerekend. Dat is ja? best heel veel. Ja, zeker. Ook... Uh, in oogschouw genomen dat we niet eens heel Nederland bestrijden. Ja, nou situatie. jullie komen een beetje in de buurt van ZFM dan, hè? denk je niet Roy? Ja, <laughs> ja, dat is wel heel hoog greep, ZFM, ja, ZFM is natuurlijk miljoenen in, luisteraars ja, daarom, over de wereld. Ja, ja, ja. Ja. Het is geschat wordt drie, drie en een miljoen. Ja. Klopt. Ja, ja, ja. Nee. Maar nee, dat, dat is keurig en jij uh, hebt daar je bijdrage aan en, uh, ja. en daar ga je voorlopig wel mee door waarschijnlijk. Ja, ja dat is hartstikke leuk. Om Eén ja, dus keer per week ga ik nog naar soort van naar mijn werk en ja. heb ik er weer allemaal collega's. En draai ze wel eens een nummer van dingetje ook of ook, ja. ja, doen ze wel. Ja, ja natuurlijk met uh, DJ Sven, een van de, mijn radiocollega's. Ja. Ja, over artiesten gesproken, die heeft er verder ook nooit echt iets mee gedaan buiten de optreden Maar die heeft in 57 landen nummer 1 gestaan met de Holiday Rap, gejat van Madonna. Ja, ja. Denk, Zo. ja. Zeven, wat denk je dat er gebeurt? Als je ja? 57 landen nummer 1 staat. Dat is wel knap. Dus hij had eigenlijk nooit meer iets hoeven doen, maar waren het niet dat ook hij uh, ten prooi was gevallen aan verkeerde managers. Ja. Met andere plannen ja. en andere bankrekeningen. Ja. Wie, wie heeft er ja. rechten van, van, van de rechter van het nummer van dingetje? Is dat Ger en jij samen? Moet jullie ja, zeggen, kijk, nog... wij hebben alles wat we hebben, het meeste wat we hebben uitgebracht, <coughs> daar hebben we nooit toestemming voor. Oké, okay, nou, maar dus goed, Kreeg iets... je dan uh, ook uh, geen rechten voor? Nee, maar als er iets wordt uitgezonden of uh, op Spotify wordt gedraaid, dan krijg je toch uh, bepaalde. Nee, nou, nee? Ik, weet, ik weet niet hoe dat zit. Nou. Oh, nou, ik nou. zal maar eens achteraan nou. gaan, misschien dat je nog een enorm <laughs> bedrag te goed hebt. Nou. Nee, je weet het niet. Nee, maar <laughs> denk maar, je niet? Nee. Dan moet je het wel vastgelegd hebben. Ja, dat ja, ja, is ook. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, die, die werkjes zijn wel van ons vastgelegd, maar ik, geen idee wie dat allemaal. Ja. YouTube nee, plaatsen en ja. dat ja. soort dingen. Nou ja goed, we hebben nu een goed leven. En, uh, absoluut. Ja. Prachtig Frank, uh, we gaan er een eind aan breien. Want we krijgen nog een paar gasten. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Ja, uh, leuk om te doen. Ja, ja voor het leuk om uh, ja. te praten zo erover. Ja, ik ja, vind ja, het ook wel gezellig. Absoluut. En uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat mensen nog genieten van Beroem Zandvoort. En dan kunnen ze ook Frank Paardenkoper oh. allerlei dingetjes ja. zien. Ja, Ger is wel bezig met een tegel in de kerkstraat. Maar dat komt nog niet helemaal van de grond. <laughs> ja. Ja. Nee, dat komt ook goed. Ja. Hé, hey, hartelijk bedankt. We gaan uh, eruit met uh, muziek uh, op dit moment. Met Madonna, dress You Up. Dat was de Madonna met Dress You Up en uh, dat komt heel goed uit, want er ligt hier op tafel een, een heel erg mooi shirt. Een ja. heel erg bijzonder Prachtig. shirt. Ja. En we hebben natuurlijk ook een, een bijzondere gast, Dave Vlug. Uh, van van uh, Vlug uh, uh, Fashion, ja. Vlug he? ja. ja. we hebben het maar ja. Hebben het internationaal Ja, tuurlijk. Ja. Goedemorgen, goedemorgen. Leuk, Welkom. Dat, uh, leuk dat ik uitgenodig Misschien ben. Misschien dat je even in de microfoon, uh, perfect, helemaal top. Uh, welkom Dave. Uh, ja, we hebben je uitgenodigd want uh, uh, we zagen een filmpje dat jij uh, aan de burgemeester een shirt overhandigde. Ja, klopt. En kun je vertellen wat voor shirt het uh, precies is? Uh, nou, in november zag ik voorbij komen dat, uh, dat dit jaar in teken stond van Paulus Lood, het Paulus Loodjaar, 300 jaar uh, Zandvoort. Um, en toen begon ik na te denken ik dacht van nou dit is wel heel leuk als we daarop in kunnen spelen en uh, we hebben natuurlijk een enorm succes gehad met, uh, maar ja, met de Formule 1 uh, ja, shirts ja. Uh, wat we toen gemaakt hebben en um, toen dacht ik van nou als wij nou een gelimiteerd overhemd laten maken uh, in het teken van Paulus Lood Um, ja, um, eh, dat we daar iets bijzonders mee doen. Ja. Uh, nou, toen zijn we gaan schetsen en uh, toen zijn we uitgekomen op de handtekening waar Paulus uh, 300 jaar geleden ja. Zandvoort mee aankocht. Uh, daar hebben we een uniek ontwerp mee gemaakt, maar we wilden een stap verder gaan. En we wilden kijken of we ook in Modeland zeg maar, iets unieks konden doen. En dat is een oplage van 40 stuks. Um, nou, je moet je voorstellen dat normaal gesproken uh, een productieband pas start vanaf uh, nou, echt een paar honderd stuks. Uh, ja, ga, daarvoor ja. gaat de machine niet eens, uh, niet eens aan. Um, de stoffen die worden gedrukt in Italië uh, en uh, in een klein plaatsje Leggiono. Uh, en die mensen zijn daar er heel erg gevoelig voor, uh, historie en uh, uh, ja, familiebedrijven. Um, de leverancier waar wij uh, dit shirt laten, hebben laten maken um, ja, die heeft daar hele goede contacten en hij had natuurlijk een succesverhaal met onze Formule 1 shirts, dus we konden ja, daar een potje ja. breken. Uh, hij vertelde dat verhaal van Paulus Lood en die Italianen die werden helemaal gek en die zeiden oh, ja. nou, dit, dit gaan wij doen. Uh, dus je moet je voorstellen dat uh, voor 40 stuks is daar stof voor gemaakt uh, er is een productieband vrijgemaakt waar ook alle grote merken geproduceerd ja. worden en daar zijn dus mensen bezig geweest om 40 uh, overhemden voor ons te maken. En het worden er ook niet meer. Het blijven de veertig. Sure, want uh, misschien zijn ze al binnen twee weken uitverkocht. Uh, nou, sterker nog, ze zijn er al bijna uh, doorheen. Uh, Menem, de, ja, ja sure. gekhuis. Zijn die, oh. die shorts dan niet onbetaalbaar? Uh, uh, nou, we hebben het niet, niet gedaan uit, uit echt commercieel oogpunt. Uh, we nee, vonden maar, het gewoon ook maar leuk. Kost uh, dan. Ja, ja. Het, het, we vonden dit ook echt heel erg leuk om op in te haken. En uh, ja, om ook uh, de gemeente. Die zet een kapstok neer en ik vind ook dan moet je daar als ondernemer zijnde ook iets aan ophangen. Uh, in dit geval een overremte. Ja, nou ja, helemaal top natuurlijk. Hartstikke ja, leuk. Ja, ja. Maar je krijgt er goede reacties op? Ja, waanzinnig. Ja, het is altijd spannend, want het is wel een ontwerp wat we dus echt zelf uh, bedacht hebben. Uh, het is een klein beetje gebaseerd op ons uh, circuit-overhemd, wat we dan uh, gemaakt hebben. Dus hè, daar is het circuit van Zandvoort in ja, eigenlijk een uniek patroon samengeweven. Ja. En dat was de inspiratie om dat met de handtekening van Paulus Loot ook te gaan doen. Zodat het ook een kleine knipoog was naar onze uh, ja, racecollectie. Um, ja, want ik zie hier op een knoopje op, op, zeg maar, een, een hoe noemen ze zoiets? Ja, dat is een signatuur Van een auto? Ja, klopt. Ja, ja, ja, hè? ja, een signatuur wat we bij al onze uh, uh, uh, eigen overremden doen. Het uh, ja, ja. is een toerenteller uh, knoopje toer ja. en ja, we ja, vonden ja. het ook wel leuk om dat knoopje weer terug te brengen in het ja, grappig, hoor. Ja. om toch ook een kleine knipoog te geven naar onze ja, uh, race-collectie die ja, we gedaan ja, hebben. Ja. Ja. ja, Nou, hartstikke leuk. Laten we even terug naar het Vlug Mensweer. Jullie bestaan al 30 jaar, hè? Ja, antwoord. Klopt. ja mijn... Want uh, Kun jij iets over de geschiedenis vertellen? Jouw vader is ermee begonnen, hè? Ja, en dat is ook wel heel leuk misschien om, om te benoemen. Uh, hij is begonnen op de markt. En uh, de markt was natuurlijk verzadigd met allerlei uh, ja, uh, producten. En ja, om je te onderscheiden bedacht hij dat hij exclusieve overhemden moest gaan verkopen op de markt. Om dus uh, uh, Zit ook te kunnen onderscheiden. ja. Uh, te onderscheiden ja. daarmee. En uh, nou ja, goed, hij heeft dat toen gedaan en daar had hij succes mee. Uh, hij heeft toen ook nog bedacht om zijn eigen overrenden en jasjes te laten maken. Dat heeft hij toen ook gedaan. Alleen omdat dat echt met aantallen gaat, is dat op een gegeven moment toen uh, gestrand. En daarom is het wel heel erg leuk dat wij dus nu dit hebben kunnen doen. Ja. En, en ja. voor mij is het dan een soort van cirkeltje rond. Ja. Uh, als het dan praten we over de jaren 80 waarschijnlijk. zoiets? Uh, begin jaren 90, als ja, okay. ik het goed ja, heb. Ja, ja uh, inderdaad. Ja. Ja, en, uh, toen is hij uh, de winkel begonnen in Zandvoort, omdat wij er ja, woonden. Aha. Of wonen eigenlijk. Um, en toen, uh, dat was naast de meerpaal in de Haltestraat. Ja. Uh, toen zijn we op een gegeven moment, Jupiter Plaza zijn we naartoe gegaan. Ja. Uh, Daarbinnen ook nog een keer verhuisd, geloof ik. Daarbinnen zijn we toen nog een keer verhuisd, omdat ja. dat toen verkocht werd. Uh, ja, en nu hebben we echt onze sterk... Echt een vrachtige gevonden. winkel geworden, uh, uh, ja. Ja. Ja, ja. ja. Ja, en dat groeit steeds verder. En uh, ja, toen, uh, dat is ook wel, wel bijzonder, waardoor dit soort shirts weer uh, tot stand gekomen zijn. Want uh, we kregen natuurlijk uh, COVID-19. We hebben ja. drie jaar soort van in de rats natuurlijk gezeten. Ja, iedereen. Um, toen bedacht ik eigenlijk dat we online actief moesten gaan worden. Maar die online markt is dus ook weer verzadigd als ja. het ware. Dus ja, hoe ga je daar onderscheiden? Ja. Toen dacht ik, nou, het zou wel heel mooi zijn als we een eigen product kunnen, kunnen hebben. Maar ja, goed, we gaan maar een eigen product mm -hmm. verzinnen. Ja. Um, nou goed, toen kregen we natuurlijk de Formule 1. Twee weken voor de Formule 1 um, hadden wij eigenlijk nog niks in handen. Terwijl ik we er wel heel graag op in wilde spelen. Ja, tuurlijk. Uh, toen kwam er een man bij ons de winkel binnenlopen. Dat bleek achteraf de eigenaar van dit merk te zijn. Waar we nu zaken mee uh, doen. Uh, en die zei, ik heb een heel leuk shirt ontworpen. Uh, betreft de Formule 1. We hebben hem geproduceerd voor landelijk. Maar uh, ja, ik krijg hem niet kwijt. Want we hebben nog maar twee weken. Uh, ja. ja en, uh, nou goed, ik kocht er acht in. Uh, ik dacht, laten we eens gek doen. Ja. <laughs> ik was binnen één dag was ik ze kwijt. ik dat kwijt. een prachtige nou ja, pu Puur uit enthousiasme. Want ik vond het een prachtige overhemd. Uh, mm -hmm. En ik vond het ook een heel leuk thema. Ja. Uh, nou goed, wederom nog een keer acht bijbesteld. En dat ging zo uh, een paar dagen door. En om een heel lang verhaal kort te maken. Uh, wij verkochten op een gegeven moment een hele landelijke voorraad weg van die shirts... Um, ja, en toen is daar een hele leuke samenwerking in ontstaan. En nu hebben we daar in onze eigen collectie. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik wel heel mooi om. Uh, is shirt 2023 is er ook al, neem ik aan? Uh, ja, zeker. Ja. Toevallig die zijn ze gisteren binnengekomen. Oh, ze gisteren. Uh, ja, dat, uh, en we zijn nu. Um, ...in de staat zijn, maar om ons eigen thema's te bedenken. En het leek me dit jaar heel erg leuk om in te spelen op de History of Racing. Ja. Omdat wij merkten dat um, ja, de, um, onder de liefhebbers van Formule 1... Uh, ...dat de historie heel erg leeft bij, uh, bij hun. Um, en het is natuurlijk 75 jaar ja, bestaan van circuit ja, ja, park Zandvoort. Dus toen dachten we van, nou laten we daarop inhaken. En toen hebben we een collectie ontworpen... Uh, ...waarin ook de historie van Zandvoort meegepakt wordt... Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een shirt met oude beelden van, uh, ja, van, van Zandvoort. Ja. Daarin het circuit verwerkt. Dat en lukt. ook nog eens de historische Formule 1 auto's. En uh, ja, dat shirt dat staat op de voorverkoop al echt nu op nummer, ja. uh, nummer 1. Want mensen vinden dat echt geweldig. Ja, dat ik, uh, ja, Want is dat al te zien op jullie website? Uh, ja, ja, zeker. Op de website. Uh, oh, daar... Welke website is dat? Uh, uh, ja, leuk dat ik hem mag noemen. Dat is <laughs> vluchtwenswerp.nl uh, en dan staat vlugmenswear.nl. vlugmenswer.nl vlugmenswear.nl, oké. Ja, en daarop uh, hebben we een aparte uh, knop staan met de Formule 1 collectie. En daar staan de polo's en ah, de overhemden leug, staan leug. daarop. En ook dat is weer um, gelimiteerd. Dat vinden we dus ook leuk om te doen. Om ieder jaar een, uh, een nieuwe collectie te ontwerpen. Ja. Um, en om niet te herhalen. Dus mensen ja, nee, die dus ja. dat shirt kopen, die weten ook van... Nou, oké, okay, ik heb hem in deze kleur dit jaar gekocht. Volgend jaar komt hij een hele andere kleur of een heel andere ontwerp weer terug. Leuk hoor. Ja. Ja, ja, zeker. Ik wil toch even terug naar Paulus Lood. Ja. Uh, ja, dan we we kunnen hele keer wel weer eens praten over de, de nieuwe collectie. Want de Formule 1 komt er ook weer aan, dus daar kunnen ja. we heel veel tijd aan besteden. Het museum gaat er ook wat mee doen. Jij hebt ook een heel mooi gedicht geschreven, heb ik begrepen, toen het gelanceerd werd, dat shirt. Ja, klopt wel. Ja. Uh, zou je dat uh, uh, voor de luisteraars, met de luisteraars willen delen? Ja, dat wil ik best. Ik heb het eigenlijk toen geschreven in het kader van de, de tijd ook van David Molenberg, die toen het shirt in ontvangst nam. Ja. <laughs> ik dacht, ja, hoe kan ja. ik in godsnaam mijn verhaal beknopt houden? En toen dacht ik, nou, ik schrijf het in ieder geval op 1A4. Ja, leuk. Uh, en dan, um, uh, ja, dan is dat. Uh, uh, zou ik het voorlezen, Ja, graag, ja, graag, ja. ja nou, leuk. Um, boeren, burgers en buitenlui, zegt het voort, zegt het voort. Bij elkaar gebracht door de passie van Walter Sands. Hij zag voor Zandvoort namelijk een mooie kans. Precies 300 jaar geleden werd Zandvoort door de welstand gemeden. Een rijke koopman hielp Zandvoort in nood en deze man kennen wij als Paulus Loot. Voor nog geen 10.000 gulden kocht hij dit verdoemde dorp achter de duinen. Het dorp dat niemand wilde. Welvaart en allure bracht hij naar de zee en daar eten wij nog steeds allemaal een beetje van mee. De mensen die mij kennen die vrezen, wat een kort verhaal kan worden, gaat ook deze keer weer langer wezen. We maken een sprong in de tijd, 2019 corona, ons bedrijf bijna kwijt. Geen omzet, geen klanten en na 35 jaar wachten geen Formule 1 tot onze spijt. Door passie en goodwill kwam ons bedrijf erdoor en samen met mijn vader ging ik er weer helemaal voor. Onze slogan die luidt, na 30 jaar samen hebben we altijd winst, ook al verdienen we geen duit. Augustus 2021, corona beginnen we te overwinnen. Loopt daar een voor ons toen onbekende man de winkel binnen. Goedemiddag, mijn naam is Wijman. Ik heb een shirt ontworpen. Wat vind je ervan? Een, uni een uniek ontwerp voor de Formule 1, maar na corona verkoop ik er geen. Ik liet de print aan mijn vader zien. Laten we eens gek doen. Doe er maar tien. Het is geen fabel of een verhaal, maar binnen twee weken tijd waren wij de landelijke voorraad van r Amsterdam kwijt. Een unieke samenwerking was geboren en inmiddels wil iedereen in Nederland van onze shirts horen. Samen kregen wij ook het onmogelijke voor elkaar, een shirt ontwerpen met een oplage van maar 40 stuks voor het Paulus loodjaar. De handtekening waarmee Paulus de akte heeft onderschreven is na vandaag voor altijd in katoen geweven. Burgemeester, als trotse dorpsgenoot overhandig ik u hier het eerste gesigneerde shirt door Paulus Lood. Ja, Hartstikke leuk, mooi. Dave. Mooi gedicht, mooi gedicht. Zeker. Oké, nou. Nee, top. We gaan er een eind aan breien, want we komen, krijgen nog één gast. Dat is Robert van Overdijk. Die komt telefonisch vertellen over, over het circuit, En nou, over de historische Grand Prix en, uh, en noem maar op. Uh, wie meer wil mee weten over Vluchtmenswerk, dus op www.vluchtmenswerk... En dan zou ik zeker uh, slash over-ons even doornemen. Dat gaat over wat jullie al beleefd hebben afgelopen 30 jaar. Ik vond het heel interessant om te lezen, heel leuk. Uh, mag ik jou hartelijk danken. Ik zou zeggen, uh, geniet van het mooie weer. Jij ja, staat natuurlijk weer in de winkel straks. Ik ga um. meteen terug, want dat was heel druk. <lacht> ja, dat... oh, okay. <lacht> maar hartstikke bedankt dat ik hier uitgenodigd ben. Leuk luisteraars, ren naar de winkel als je ja, een, een shirt wilt hebben, wel. want er zijn er niet veel meer. Top, tot vlug. We gaan Daddy Cool draaien van Boney M. Klopt dat? Genoten van mijn lievelingsnummer, M, Daddy Cool. Uh, daar gaan we ja, gaan er nu verder over uitweiden, want we hebben aan de telefoon Robert. Robert van Overdijk van het circuit. Goedemorgen Robert. Goedemorgen heren. Goedemorgen, goedemorgen. Uh, Robert, we gaan even, even praten over een uh, enorm leuk initiatief... ...wat er, wat er uh, is uh, gemaakt op, op Hemelvaartsdag. Komt er op het circuit ja. een circus, dat klopt hè? En dat is speciaal, speciaal voor kinderen. Kun je er iets over zeggen? Nou, ik, uh, ja, natuurlijk kan ik er iets over zeggen. Uh, we, we worden natuurlijk regelmatig benaderd door allerlei instanties... of dat we mee willen denken met, met goede doelen, zaken en dat ja. soort uh, uh, onderwerpen. Uh, en daar moeten we keuzes in maken. Uh, nou, dit, dit is er één die ons na aan het hart uh, ging. We zijn ons bewust van onze, ook onze maatschappelijke functie als circuit binnen Zandvoort. Uh, we hebben het denk ik ook in het verleden laten zien met... Uh, met samen met Pluspunt toen die corona-taxi die we in hebben gezet met onze medical car, bewonersdag Formule 1. Trackwalk die we recentelijk gedaan hebben. En ook deze stichting voor het kind, die zich eigenlijk inzet voor het welzijn van kinderen, ongeacht hun achtergrond. Uh, um, vaak ook voor, uh, voor, voor gezinnen met kinderen die het gewoon financieel wat lastiger hebben... of in kwetsbare situaties zitten. En wij kregen het verzoek om samen met hen te kijken... of dat we op Hemelsvaartdag hier een, een, een circus neer konden zetten. Overigens een circus zonder dieren. Huh? Uh, uh, uh, gewoon clowns en dat soort zaken. Ja. Uh, en, en de gemeente uh, uh, hebben we aangehaakt. Die hebben natuurlijk de zandvoortpas. Pas... Waarbij ze ook een aantal keer per jaar kinderen met wat een achterstand. Mensen met iets meer achterstand tot bepaalde zaken om die te kunnen helpen. Ja, En één in één is twee. Eh, als we hier een bijdrage aan kunnen leveren door, door hier aan mee te werken. Dan is dat denk ik gewoon uh, ja, een, een, een meer dan mooi initiatief. Absoluut. Dat gaat allemaal gebeuren heenwaarsdag 18 mei. Hè? Dat is komende Klopt. donderdag. Ja. Uh, hartstikke leuk dat jullie dat doen. Het is een belangrijk jaar voor het circuit, Robert, want uh, het circuit bestaat van 75 jaar. Ja. He, 48 ja. was de eerste race op 5 augustus. He, dat was echt de eerste zeven, race toen. Zeven augustus. 7 augustus. 7, 7 augustus, dat augustus bedoel 7. ik. 1948. 5 augustus ja. waren de eerste trainingen dan. Oké, daar ja, okay, <laughs> red je je goed uit. Nee, Oké, okay, <laughs> ja. ja. Uh, dat jaar dat, uh, brengen jullie toch ook in de herinnering. Kun je iets zeggen wat er, uh, wat er allemaal op het programma staat? Nou, kijk, de, de, de, de, je, ja, klopt. 7 augustus 1948, de allereerste race. Vanaf dat moment bestaan we 75 jaar. Nou, dat, dat, we merken natuurlijk aan alles, ook met de terugkeer van de Formule 1, ook internationaal, wat voor iconische status Zandvoort nog steeds heeft. Ja. Uh, ja. Uh, en, en, en wij hebben gezegd, joh, wij gaan het jubileumjaar niet op één moment vieren. Maar we gaan een aantal initiatieven ontwikkelen... heel breed, ook binnen de gemeenschap... om daar regelmatig de aandacht op te vestigen. Nou, dat is begonnen met een, uh, een paar weken geleden... de vlaggen die je overal in het dorp ziet... Uh, die, uh, die aangeven dat het circuit 75 jaar bestaat ja. uh, uh, dit jaar. Het circus is er daar één van. En, en we, zullen, we zullen... Ik ga, ik ga uh, niet alles verraden, maar we zullen in dat jubileumjaar veel activiteiten doen... die ook echt toezien op, dat so op die sociaal-maatschappelijke impact. Uh, dus we gaan het niet houden bij, wat je heel vaak ziet... een receptie waar dan allerlei mensen van buitenaf uh, uitgenodigd worden. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Ja. Maar we, we gaan ook zaken doen waar uh, uh, onderdelen verzinnen... waar de inwoners van Zandvoort wat aan hebben. Hartstikke leuk. Uh, ja. uh, uh, maar nogmaals, ik zeg altijd... Zandvoort is circuit en circuit is Zandvoort. Dus we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden die ja. 75 jaar. Nou, laten we het dan ook gewoon maar het komend jaar ook met elkaar gaan vieren. Hartstikke leuk. We hebben volgende maand al een, uh, een belangrijk evenement. Hè? De historische Grand Prix op 16, ja. 17 en 18 juni. Ik kan Jullie hier... zijn erbij hoor ik. Ja, uh, ik ja. kan hierbij verklappen dat we drie dagen gaan uitzenden vanaf het circuit. Uh, ja. Dat wordt een hele leuke uitzending met allerlei uh, terugblikken op uh, 75 jaar. Circuit. nou dat is geweldig natuurlijk, want het is een belangrijk iets in Zandvoort. Um, ja. En we gaan dus in op het circuit zijn we aanwezig en uh, ja, dat wordt een hele leuke, worden leuke uitzendingen. Um, wat, wat is het eerste wat, wat, wat, wat jullie gaan doen, zeg maar, uh, verder? Nou, kijk, uiteindelijk die, die historic Grand Prix, uh, die, uh, die natuurlijk door de F1-kalender nu verplaatst uh, is naar juni, ja, dat wordt wel een beetje het centrale uh, moment ja. dat wij terugkijken op 75 jaar autosporthistorie. Dus uh, ook de historic Grand Prix zal volledig in het teken staan van 75 jaar circuit zandvoort. Leuk. We proberen daarin zoveel mogelijk auto's naar het circuit te halen. Die ook een rol hebben gespeeld in die 75 jaar Formule 1, maar ook andere klassen. Uh, uh, je merkt dat de animo na corona, ook bij uh, de masters, die de ...oude Formule 1 auto's leveren... ...dat die weer enorm is toegenomen. Dus we hebben schitterende velden... Hartstikke leuk. Uh, uh, ...tijdens de Historic Grand Prix. We zullen daar tijdens de Drivers Parade... ...door het dorp natuurlijk... Uh, ...ik denk dat die nooit, nog nooit zo groot zal zijn geweest... ...als dat die uh, aankomend jaar uh, uh, wordt. Maar spannend. Uh, 17 juni, zaterdag 17 juni. Zet het in je agenda. Juist, juist. Dat, uh, dat, dat is hem. Ja, en, en nogmaals, de komende periode zullen we langzaamaan steeds wat nieuwe ideeën lanceren wat wij in het kader van 75 jaar Situie Zandvoort geluk. allemaal nog meer gaan doen. Hartstikke leuk. Nou dit jaar, ik wil nog even Formule 1, uh, 27 augustus is de Formule 1 in Zandvoort. Ja. Uh, ja. Er is sprake van dat ze een uh, clusters willen maken, uh, zeg maar Europese races achter elkaar en dat soort zaken. Uh, is er een kans dat in 2024 en 2025 de race eerder wordt gehouden? Weet je daar iets van of niet? Nou, kijk, dat, daar, daar vinden de gesprekken over plaats. De kalender wordt altijd bekendgemaakt... zo ergens rondom oktober. Ja, ja, ja. Uh, en, en het moeilijke voor Formula One management... is dat zij uh, nou, ongeveer met 23 landen... Uh, rekening dienen te houden. Ja, Iedereen ja, ja. heeft zo zijn wensen. Ja. Uh, en, en, en wij willen graag... ...ons plekje behouden... ...ergens rondom deze datum. Ja. Alleen zoals iedereen weet... ...wij gaan er niet over. Uh, daar gaat vol over. Ja. Uh, maar wij hopen wel dat we gewoon... ...in, de, in, in dezelfde periode kunnen blijven... ...waar we nu zitten voor 2024. Ja, en uh, na 2025... Hè, ...want die, die twee races in 2024 en 2025... ...zijn zeker hè. Uh, ja. Daarna zou het kunnen zijn... ...dat je om de drie jaar iets gaat doen... ...of is daar is, is dat iets uh, meer dat duidelijk over? Voorbarig. Ja, dat is ja, ja, ja. Nou nee, in, in, in, in de zin van. Kijk, Dominicali, Stefano Dominicali de CEO ja. van de FOM, heeft natuurlijk wel duidelijk laten blijken. dat er gewoon minder races in Europa ja. gaan komen. Hè, want ja. hij wil gewoon op alle continenten racen. En dat betekent dat de kans zeer groot is. Dat na 2025 er in ieder geval geen jaarlijkse race nee, meer zal zijn, nee, is antwoord. Nee, nee. En, en, en of dat je dan in een roulatieschema terechtkomt met België, met Duitsland. Ja, en of dat het ja. dan één keer in de twee jaar en zeker in de drie jaar. Ja, daar gaat de komende periode best wel over gesproken worden. Maar ja. daar is absoluut nog niets over bekend. Ja, dit is een beetje voorbarig, inderdaad. Maar uh, ja, we hopen allemaal dat, uh, dat uh, de Formule 1 voor stond voor het behouden blijft. Ja, uh, mag ik jou hartelijk danken uh, voor zover. En, uh, ik wens je heel veel succes met de komende de voorbereidingen. Komen. Ik zag gisteren al dat er al tribunes staan op het circuit. Een beetje vroeg lijkt mij. Nou, nee, die tribunes, kijk, opbouwen, we bouwen 96.148 stoeltjes bij, hè, voor de Grand Prix. En je kunt proberen om die allemaal in drie weken neer te zetten, maar kan jullie vertellen dat dat niet gaat lukken. Nee, dat is Nou, we willen wel komen helpen, hoor, maar nee, dat gaat niet lukken. Daar gaan we over nadenken. Nee, dus we zijn langzaamaan begonnen en daaraan merk je dat natuurlijk het evenement weer dichterbij komt. Ja, ja. En daar worden we weer keihard aan gaan werken dat het weer een fantastisch evenement is. Helemaal, helemaal goed, Robert. En wellicht uh, kom je nog even voor de, voor de microfoon. Uh, tijdens onze uitzendingen van de Absoluut. Historische Grand Prix. Hartelijk bedankt, Alfred. En heel veel succes met de voorbereidingen van de Formule 1. Dank je wel. Dank je wel. Fijn weekend. Fijn weekend, en een fijn weekend, hoi hoi. Hoi, hoi, hoi. We gaan afsluiten. Met... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.